Op 30 april zal ook een voor dit land grote rol op parade worden gehouden in Hollandia. Waarbij voor de heren de maal een detachement van het nog jonge Papua-vrijwilligerskorps act de présent zal geven. Onvertwijfeld zullen deze Papua-soldaten in hun groene uniformen, brede rode band om het middel- en om de hoofdbedekking, die tevens voorzien is van het zwarte pluim, veel bekijkt hebben. Dit zullen zeker ook. De neptune werd krijgen die informatie straks op ...in de Verjaardag over de parade zullen vliegen. Zo maakt Hollandia, nee, jaar zich op om de 30e april te vieren. Het is goed dat de inwoners, te midden van de woelingen die om het eiland heen reden, dan alle druk eens dat zich afschudden en gezamenlijk, blank en bruin, de verjaardag.